Een volgepakte restaurantboot is op de Tigris in het centrum van de Irakse hoofdstad Baghdad gezonken. Acht mensen vonden de dood en er zijn negen vermisten. De politie denkt aan een ongeluk, ook al omdat er te veel mensen aan boord zouden zijn geweest. De boot lag permanent afgemeerd aan de rivieroever. De mogelijke oorzaak van het ongeval wordt gezocht in metaalmoeheid in de balken die de boot op zijn plek moesten houden. Oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden.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 Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt en dan kan er wat motregen vallen. Morgen overdag en in het weekend is er geregeld zon. Het blijft droog, het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121 is het nummer hier van de studio. Mailen kan ook, nachtzuster, omroepmax.nl. En twitteren kan via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. Daar zijn uh, mensen aan het babbelen over de onderwerpen die voorbij komen in de uitzending. En hele andere dingen, voornamelijk paardenvlees. Um, Meepraten kan via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan eventjes de chat aanklikken. Uh, de vragen die nog niet beantwoord zijn, ik neem ze even met je door. Jasmin wil weten of de paus een salaris of een uitkering ontvangt. 0800-1121, als je dat weet. Joop wil weten wie ooit de goudvoorraad is gaan aanleggen voor Nederland. 0800-1121. Bert die, uh, zit in Spanje en als zijn vriendin op uh, onbetaald belof bij hem langskomt... dan krijgt hij nog steeds de partnertoeslag van de AOW... en hij wil weten waarom dat eigenlijk is. André die had een vraag over de film Borat. Daarin uh, zitten een aantal uh, uh, bekende acteurs en uh, artiesten... En hij vraagt zich af of zij wel wisten dat ze in een, in een grappige film terecht waren gekomen. 0800 1121 voor een antwoord. Rob van Dijk vroeg zich af of er nog een econoom wakker is... en of diegene zich ook zorgen maakt over de plannen van het kabinet om weer te bezuinigen. Mevrouw van der Poel wil weten hoe schadelijk conserveringsmiddelen voor ons zijn... Yvonne wil meer weten over de heilige Scholastica en wat ze eigenlijk heeft gedaan om heilig verklaard te worden. Richard wil weten wanneer wijn beter wordt van bewaren en wanneer wijn slechter wordt van bewaren. En mevrouw Nieuwenhuizen die wil weten wie de zorgverzekeraars controleert. Of eigenlijk de ziekenhuizen, die voor een bepaald bedrag een uh, rekening sturen naar de zorgverzekeraars. En wie bepaalt of dat bedrag wel klopt. 0800 1121. En dan is het inmiddels vier minuten over vier. Traditioneel het moment dat er disco te horen is op Radio 1. Bij Omroep Max, bij de nachtzuster. En vannacht is dat uh, lekkere disco van Denise Williams. Laat het horen voor de jongen. Oftewel, let's hear it for the boy. Let's hear it for the boy was dat Frank Laarhoven. Een hele goede avond, of nacht, of ochtend, of uh, net hoe je het voelt. Frank? Hallo uh, Astrid. Hallo. Ik uh, heb een wat preciezere vraag over de klok. Uh, oh. De klok die, uh, is uh, steeds verbeterd in de afgelopen 3000 jaar. Ja. Die is begonnen als zonnewijzer. En uh, daarna kwamen uh, klokken met... Uh, raderen of tandwielen. En in de middeleeuwen, toen uh, hadden ze bijna de goede klok zoals wij die hebben. Ja. En toen uh, is ons eigen Christian Huigels, die heeft bedacht dat je daar uh, slingers aan de toe ko kon toevoegen. Die slingers die zorgen ervoor dat die klok heel precies is. Ja. Dus met Huigels uh, werd de echte, precieze uh, klok uitgevonden. En dat is uh, de klok die we nog steeds hebben. Kijk, was, dus die we moeten we eigenlijk 7, rekenen 7, als 50. klok. Sorry, we praten door elkaar heen? heen. Ja, precies, dat krijg je dan. Die moeten we eigenlijk rekenen als klok. Dat, dat zou ik wel doen. Later kwamen de klokken met veren. Die ja. kon je dus opwinden. Ja. Maar de echte, precieze klok is door Huygens uitgevonden. Ja, laten we daar duidelijk over zijn. En dat was ongeveer 1650... <laughs> Kijk, nou, dan is Annas vraag alsnog eh, beantwoord. Hartelijk dank daarvoor. Ik heb ook nog een vraag over die planeten. Ik weet niet of die al beantwoord is. Maar... Plaat welke plaat nou, over de planeten. Welke vraag? over de maan. Waarom die niet Oh, draaiten, de maan. Ja. Wel. Moet ik daar nog een antwoord nou, op geven? Nou, doe maar. Ja, weet je, de, de helft is toch in slaap gevallen. Dus die denkt nu van, oh Ja. Oh. Ja. <laughs> Nou, je moet het zo zien dat de maan wel degelijk draait. Net ja. als de aarde en alle andere planeten. Maar hij draait uh, synchroon met de aarde. En daardoor krijgen we uh, dat we steeds tegen dezelfde maan, uh, dezelfde kant van de maan aankijken. Hé? Nou, je moet oh, het zo ja. nee, ja, zien. Ondertussen zit ik met mijn linkerwijsvinger de maan en met mijn rechterwijsvinger de aarde uit te beelden. En inderdaad, als dat zo draait. Ja, dan kijk je altijd tegen dezelfde kant aan. Ja, je kunt het je voorstellen als een appel, die snij je in tweeën. Dan ja. ga je die appel die ga je draaien. Nou, dan krijg je altijd dat de snijkanten die, uh, die blijven tegen elkaar aankijken. Ja, als, je de, als ze allebei de andere kanten opdraaien wel. Ja. Ze moeten niet dezelfde kant opdraaien. Nou, de maan is ontstaan 4 uh, uh, miljard jaar geleden. Dat door... zou ik ook zeggen. ja. Aan de aarde is losgescheurd. Ja. En daarom draaien ze in hetzelfde tempo. Oh, echt waar, nog steeds, hè? Een goede communicatie. Ja, ja. ja. nou, 4 miljard jaar draaien ze nog steeds in hetzelfde tempo. Je zou toch denken dat een van de twee af en toe ook een beetje te laat of te vroeg is? Nee. Nee, maar nee dat is het best... Ze zijn met precies hetzelfde tempo blijven draaien. Kijk, nou, staat genoteerd. Dankjewel, Frank. Alsjeblieft. <laughs> en een goede nacht nog. Dag. Dag. Um, Adrie. Ja, daar ben ik nog even. Daar was hij weer, ja. Hé, hé. He. Nou. Van het dansen. om na te <laughs> Ik wou antwoord geven op de vraag van mevrouw. Die dus de ring re-taxeren en de stenen. Maar de vraag van mevrouw is, kunnen ze dat zien? Ja. Nee, dat kunnen ze niet zien. De oh. steen moet worden gelicht. En dan, dan moet, je, moet er dus gekeken worden door iemand, een expert in stenen. Het ja. is niet een diamantair. Wat ik zomaar je moet echt een expert hebben. Al maar waar je... kijkt hij dan naar? Nou, hij kijkt naar het gewicht, ja. de afmeting in de helderheid en het slijpsel. En of de steen, wat helderheid of je very, very sleet is. Daar wordt naar gekeken. Dus de ring moet altijd uit het zetsel gehaald worden. Of zeg maar, de steen moet altijd uit de ring gehaald worden. Of uit het chaton van het sieraad. Dan moet die worden uitgehaald. En dan moet die echt naar een expert gebracht worden. Maar heb je het er dan over om te kijken wat die waard is? Of om te kijken wat het karaat is? Wat het... Het, het, karaat, het karaat is de afmeting, het gewicht. Ja. En zeg maar het gehalte van de steen. Ja, dit, dit is te ingewikkeld. Ik is heb het is helemaal niet in. ingewikkeld. Oh jee. oh jee. Ja, ja goed, het, het, het, het, ja. Voor, de, voor gewoon. het de steen moet gewicht worden, hé hey, mevrouw, gelijk in. Want die, diegene die gekeken hebt, die heeft hem maar de aangegeven. Het, of het dan een goudsmid is, of dit of dat, niemand kan het zien. Het moet eruit en het moet weer opnieuw gezet worden. Maar als het, ik een goede diamantair ben, dan kan ik toch wel ongeveer inschatten hoeveel karat een nee. diamant is. Nee, want het kan heel slecht vlijfel zijn. Oh ja. Okay. Ik heb twee jaar op, op de nest gewerkt en, en heb ik een beetje opgeleid met dat soort dingen. En, en bijvoorbeeld met zetten ook. De beste zetters dat zijn meestal buitenlandse mensen. Waar oh. we zo op schelden, Turken of, uh, of zo. Dat zijn de beste zetters. Waarom dan? Omdat die mensen nog het handwerk verstaan. Oh. Dus een punt. En wat nou ook nog die goudvoorraad uh, betreft. Mm -hmm. Goudvoorraad dekking voor papier, voor wisselpapier. En het is 400 jaar geleden, ik heb het al eens een keer gezegd, oh. het is 400 jaar geleden begonnen op de dam in Amsterdam. Oh? Ja, met, met, met, met, met, met ja, de koopmannen die naar Amsterdam kwamen, de grote koopmannen, die zijn de wissel begonnen, is vorig jaar de boek over uitgegeven. Ik vind het nog niet eens zo heel dus, lang geleden dan. Nou ja, 401 jaar dan. Oh ja. Als ik het goed zeg. Ja. En dan wou ik nog heel kort wat zeggen over die oh. meneer, over die VOF. Ja. En dat weet ik dan ook. En dat weet ik toch veel. Ja, dat, en, dat het jezelf ja, af en toe verbaast. Verdomme. Ja. Nee, maar in de VOF kun je een acte van sessie hebben. Dus het is vernoten onder firma. Die firma bestaat staat eigenlijk apart ten opzichte van die vernoten. Dus je kan, met de acte van sessie kan je voor 500 verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dus dat is geen punt. Oh, oké. Okay. Nee, dat dat even rechtgezet is. Ja, even rechtgezet. En okay. nou, dan moet ik weer makkelijk wegkomen. Ja, dag, dag Adrie. Wegwezen. Tot de volgende keer. Ja, oké, okay, was leuk hoor. Oh, gelukkig. Nou, dag. Gezellig. Okay. <laughs> Hoi. Henk. Ja, hallo, met Henk. Dag Henk. Ik zette om vier uur de radio aan om even naar de nieuwsdienst te luisteren. En toen was er een mevrouw aan het woord en die had het over schuinschrift en ja. blokschrift. Ja. Ik weet niet precies wat de vraag was. Maar ik kan er wel iets meer over vertellen. Omdat ik vroeger bij het onderwijs geweest ben. Oh. En dan had je natuurlijk met al die methodes te maken. Hè? Maar waarom, te waarom te zet u nou... Om... Ik wil u niet uit uw uh, verhaal halen. Maar waarom zet u nou om vier uur s'nachts... De... En dan, dan denkt u even dan... het nieuws luisteren. Even het nieuws luisteren. Nou ja, dan zet je de radio weer uit. Echt waar? Dan zet u hem eventjes twee minuten aan. Ja, als je toevallig wakker bent. En dan denkt u... nou? Dan weet ik in ieder geval... Um... Ja, dat heeft wel mijn interesse. Maar oh. nou, ja, goed, en dan val je vanzelf alweer in slaap. Hè? Ja, daar zit... Maar toen te... hoorde ik net dat, ver, dat verhaal van een dame over schriften. toen zag ik, nou, daar weet ik wel iets meer van. Dus nou, dat is mooi, want opgebeld. de verwarring is bij mij toegeslagen. Ja, nou, ik, ik kan er wel iets over vertellen, maar natuurlijk niet zo gedetailleerd, maar wel iets. Oh. Um, ik ben vroeger onderwijzer geweest bij het lage onderwijs en daarna ben ik vroeger moest je acten studeren en dan ging je naar het voortgezet onderwijs, net wat je gestudeerd had, hè? Ja. En, um toen eh, moest je natuurlijk ook nog een aantal jaren naar de kweekschool. En dat lag dan aan je vooropleiding hoe lang je daar op zo'n kweekschool zat. Ja. Als je bijvoorbeeld van een ulo-school kwam, dan zat je er geloof ik vier jaar op. En als je van een gymnasium of hbs kwam, dan zat je er maar twee jaar op. En er is ook nog eens een tijd geweest dat de mensen een spoedcursus volgden en dan zat je er maar een jaar op, begrijp je? Ja. Ja. Nou, ik Het heb zelf veel, hbsb ja. en dan zat je twee jaar op zo'n kweekschool. Ja. En dan kreeg je ook schrijfonderwijs natuurlijk, hè. En dan was er zo'n lokaal en dat stond vol met borden. En dan moest je daar ook met een krijtje op borden leren schrijven. Oh ja. En gewoon in uh, inschriften natuurlijk, omdat die kinderen naar de handen kunnen leren. En ik ben zelf naar de lagere school gegaan in 1939. Ja. En ik kan me nog herinneren, dan schreef je met een kroontjespen... en dan zat er een potje met inkt gevuld in de bank... En dan schreef je met een kroontjespen schuinschrift. Ja. Maar toen op die. Ja. Leerde je natuurlijk, moest je er iets meer van weten. En dat was de methode Welker. En meneer Welker, dat was een onderwijzer, een hoofdonderwijzer in Numansdorp. Dat kan ik me nog wel herinneren. En die had die methode verzonnen. En dat ging met dik en dun. En als je naar beneden ging, dan moest, het wat dik, dan moest je meer op je kroontjespen drukken. En als het naar boven ging, dun. En dan moest je natuurlijk altijd zorgen dat je in dezelfde richting met die bleef, anders dan ging het spatten, hè, die inkt. Oh ja. Nou ja. goed, dus, en toen kwam ik dus op die kweekschool. En ik heb zelf dus als kind altijd met een kroontjespen en naband... met een vulpen altijd schuinschrift geschreven. Zo heette dat dan, ja. wel, meneer Welker. En op die kweekschool leerde je dan ook... Uh, dat was handiger, leerde je uh, blokschrift. Dat was echt ja. rechtop. En toen ik bij het onderwijs kwam, moest je daar ook les in geven. En als je pas bij het onderwijs kwam, dan was je 19 of 20 jaar zo ongeveer die leeftijd. Je was jonger dan nu hoor, mm -hmm. de, de, de mensen die van die kweekschool afkwamen. En dan kan ik me nog herinneren, dan waren er, moest je schrijfonderwijs geven... en dan waren er schriftjes, die waren voorgedrukt. En dan kregen die kinderen tot zo'n jaar of tien, kregen één keer per week... en in de la, nog lager in de klas, twee keer per week kregen ze schrijfles... met die methode Tazelaar. En dat deden ze dan ook met een kroontjespen. En dan als onderwijzer moest je steeds die potjes met ink bijvullen... en dan gooiden die kinderen er van alles in en dan werd het een potje prut. Dus dat was een doffe... Ellende, dat begrijp je wel, ja. al die troep die dat gaf. En toen na een poosje kwam daarna dat blokschrift. Dan kreeg je eigenlijk gewoon losse letters waar geen verband tussen zat. Dan, toen kreeg men verbonden blokschrift... Dat, en dan moest je, als, als je daar voor de klas stond... moest je, je ja. eerst die methode weer eigen maken... omdat die kinderen natuurlijk te kunnen leren. Ja. En op een gegeven ogenblik... ik weet niet precies de jaartallen... maar ik ben bij het onderwijs gekomen... even kijken hoor... in 1953, ja. <lacht> ja. En toen, ben, toen was ik 19 en toen oh. heb ik daar een paar maanden voor de klas gestaan. En toen moest ik twee jaar in militaire dienst... En toen na twee jaar kwam ik weer terug in 1955. En toen ben ik weer bij diezelfde school verder gegaan. En daar heb ik verder mijn loopbaan. Tenminste in die tijd bij het lage onderwijs heb ik geloof ik... Tot 1967 heb ik daar les gegeven. Dan weet je over welke tijd ik nu ja. spreek. Hè? Maar even vrouw, voor ja. mij. Als je nu op school leert schrijven. Leer je dan blokletters? Of? Nou toen kwam daarna dat blokschrift. Ja. Ging men over tot verbonden blokschrift. Oh, dus toen ging het men je. weer een heel klein beetje terug. Naar het schuine schrift. Maar die letters stonden rechtop. Maar die werden niet meer losgeschreven. Maar daar kwam verband tussen. Ja. Maar om ze aan elkaar te uh, kunnen vastmaken, die letters, moesten er toch weer lussen komen, want anders dan um, uh, kon je ze natuurlijk niet met elkaar verbinden. Nee. Maar bij dat schuine schrift hoefde je praktisch nooit je pen van het papier te halen. Dus dan kon je in één beweging al maar blijven schrijven, terwijl, de, ja. en dan bleven die letters dan zaten die letters aan elkaar, maar je pen ging nooit van het papier af. Die bleef, zolang je de woord schreef, al Praktisch altijd op papier. Dat, en Dus je kon lekker vlug schrijven. Hè? Ja. En bij dat blokschrift moest je steeds je pen oplichten. Ja. En dat schoot natuurlijk niet op. En bij dat verbonden nee. blokschrift kon je ook de punt van die pen wat langer op het papier laten. Zonder dat je hem op, op de hoefde te lichten. En dat viel op de lange duur ook niet. En toen kwam de koortschrift. En dat ging weer een beetje terug helemaal naar het schuine schrift. Maar ja. het bleef toch rechtop staan. En als ik nu wel eens voor jonge kinderen iets moet schrijven... dan schrijf ik zelf altijd in dat koortschrift. En dat was, hadden, ik geloof, Methode Tazelaar heette. Dat op die schriftje stond Methode Tazelaar. Dat kan okay. ik me nog wel herinneren. Nou, en toen in 67 ben ik weggegaan bij het lageronderwijs. onderwijs. En ik merkte ook bij het voortgezet onderwijs... Werden er nog, waren er nog kinderen die van wat achterlijkere scholen kwamen... en die schreven nog blokschrift. Er waren leerlingen die schreven verbonden blokschrift. Er waren leerlingen die schreven... Het was een zootje door elkaar. Ja, je ja, wel, hè? ja. En uh, nou ja, toen gaf ik natuurlijk geen schrijfles meer. Dus toen ben ik het zicht daarop verloren. Maar het leuke is, dat wil ik toch wel even vertellen. Ik had vroeger bij het lage onderwijs een vriendin. En die had een grootvader... En die kwam uit Niemansdorp en die methode Welker, meneer Welker, die kwam ook uit Niemansdorp. Ja. En haar grootvader was onderwijzer geweest op diezelfde school, waar ook meneer Welker hoofd was van die school. En ik ben ook nog wel eens naderhand in, uh, die nog geloof ik in de Haag, ben ik de zoon van die onderwijzer welke tegengekomen. En die was wiskundeleraar geworden. <laughs> nu nee, dat ik begin niet aan koortschrift of gebonden blokletters. Ik ga cijfertjes schrijven, dacht hij. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar het, um, het, ik schrijf voor mezelf altijd gewoon schuinschrift, want dat gaat gewoon lekker vlot. Maar je hebt in. natuurlijk mensen die kunnen dat niet meer goed lezen. Hè? Nee, dat is... Ja. Maar ik heb mijn hele leven bij het lage onderwijs, als ik op een bord moest schrijven, altijd koortschrift geschreven. Ja. Want dat schoot wel goed op en dan konden ze het ook wel redelijk lezen. <laughs> en dat is ook best belangrijk. Goed, dan heb je even een idee hoe ja. in die tijd, hoe het nu gaat, dat weet ik natuurlijk niet meer. Maar nee. ik ben bijna nu tachtig, dus uh, ik heb het zicht er wel een beetje op verloren. Hè? Maar nu spreek ik dus over die tijd van mezelf zo van eind jaren dertig ja. tot midden jaren zestig en bedankt. Tot je dienst. Goedenacht nog. Ja hoor, dankjewel. Dag. Dag. Zo, Henk heeft opgehangen. Schrijven kan ook op een ansigkaartje. Dat doet Bluff. Ah nee, die krijgt ansigkaartjes eigenlijk. Uit Londen onderal. En met liefst op. Ja. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie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 Met Rijn. Hallo Rijn. Goeiedag, zuster. Ja. Ik heb een paar antwoorden op vragen. Ja. Nou kom maar door. Uh, uh, laten we beginnen met karaat. Ja. 1 karaat is gelijk aan 0,2 gram. Dus 5 karaat is 1 gram. En of het nou een ruwe diamant is... Of een geslepen diamant, is niet essentieel. Oh. 0,2 gram gelijk aan 1 karaat. Maar, want, want als, je, als je nou een, um, een ongeslepen diamant hebt... Ja. Van uh, 0,2 gram... Ja, en je, je ga, ook 1 karaat. En je gaat hem slijpen... Ja. Dan hou je minder dan 0,2 gram over, dus minder dan 1 karaat... Terwijl die veel mooier is. Dat is uh, smaakteval smaak. valt niet over te twisten. Oh ja. Maar ik denk dat ze een hoop mensen hem geslepen aanzienlijk mooier vinden. Want een ruwe diamant... Ja, als je, als, als je een ruwe diamant hebt, die wordt dan bekeken. Er zijn drie C's. Dat is het caraat, de, uh, de, de zuiverheid, clarity, Karaat. en de cut. En dan gaan ze dus kijken... Hoeveel stenen ze uit één zo'n ruwe diamant kunnen halen. Ja. Uit één uit ruwe diamant kun je bijvoorbeeld vier, vijf. En daar, daar, daar, daar studeren ze soms dagen, weken, maanden lang op. Dat hangt af van de grootte van de diamant. En onze grote vrienden de Beers aan Antwerpen die zijn daar veel ja. in. Die bestuderen zo'n steen. En dat allemaal computermodel heb je daarvoor. En dan gaan ze kijken uit deze steen. Clarity, dus zitten er ook klissen in, scheuren, onzuiverheden. En dan het karaatgehalte dus van hoeveel stenen kan ik hier uithalen. En dat is essentieel voor het financiële aspect diamant. En het karaatgehalte van goud, dat is bijvoorbeeld heel wat anders dan het karaatgehalte van een diamant. Ja, ja. Die, uh, bij goud is het, dat zie je heel vaak, 585. 5. <laughs> en dat behoudt dus gewoon in 5. 185 delen goud. En dat noem je nou 14 karat. Want 24 karat staat gelijk aan 999. Dus dat is dus 100% goud. En dan heb je, dat zijn dan de Nederlandse begrippen, 14 karat, 18 karat, 22 karat. En omdat goud heel zacht is, kun je het niet raken. Maar karat. Dat is heel wat anders dan. Van koud. Nou, duidelijk. Ja. Ja, dankjewel, Reen. Ik hoop hiermee de vraagsteller van dienst zijn geweest. Nou, daar twijfel ik niet aan. Dankjewel. Was het duidelijk? Uh, ja. Dank u beleefd. Wens ik u verder een fijne avond. Uh, geheel en al hetzelfde. Dag, dag zuster. Dag, Reen. Dag, dag. dag. Mickey. Ik heet Mieke hoor. Mieke. Ik vind Mickey ja. ook wel leuk. Ja, nou ja, mag je ook zeggen. Hoor. Nee, als je Mieke heet, maken we er Mieke van. Nee, oké. Okay. Het gaat betreffende de uitvinding van die klok. Ja. Die meneer die had wel gelijk. De slinger is uitgevonden door Christian Huygens. Maar het uurwerk op zichzelf is uitgevonden door Paus Sylvester II. Oh. En die goede man die was bekend door zijn geleerdheid. Hij is trouwens maar heel kort paus geweest. Ik, ik dacht rond duizend. Is hij afgetreden, duizend. ja? Ja, en Maris, was er ook nog eentje, die hebben ze uit, uh, uitgezet vanwege, nou ja, zegt u het maar, ik weet het niet meer precies, maar volgens mij was wat uh, Sylvester de derde, maar dat oh. weet ik niet goed, maar dan <laughs> gaat het ook niet om, het gaat hier om het uurwerk. Ja. En die, die, die paus die werd ook wel genoemd uh, uh, Ariada of Van Rijms of zoiets. Ja, zo werd hij genoemd, Van Rijms ook wel. Dus dat zou wel zijn normale naam geweest zijn, maar dat weet ik dus verder ook niet. Maar in ieder geval, dus, uh, het uurwerk is uh, door de paus uh, was de tweede uitgevonden. En Christian Huygens had inderdaad de slinger eronder aangezet. Nou, dan is dat eventjes, uh, eventjes nog uh, uh, volledig gemaakt. Heel hartelijk dank daarvoor. Zet je dienst. Oké, okay, bedankt Mieke. Succes, hè, doeg. Doeg 0800 1121. Frank. Hoi Astrid. Hallo. Heb je het verzadigingspunt nog niet bereikt wat karaat betreft? Nou, nou ja, als je iets toe te voegen hebt, heb je iets toe te voegen. Ik heb het net opgezocht. Ja. Zal ik het zeggen? Nou, doe maar. Hier staat karaat. Ik heb vijf korte antwoorden trouwens. Ah. Karaat, eenheid van gewicht voor parels en edelgesteenten. Twee, het gehalte van goud. Het gehalte aan goud. Ja. Karaat, hè? Ja. Uh, salaris of pensioen van de paus. <laughs> Laten we dat ook even meteen meenemen, ja. Emeritaat, gepensioneerde, ja. pensioen. Ja, Met maar dienstel. van wie komt het in dit geval? Sorry? Van wie komt dat, uh, dat, uh, dat pensioen? Antoine Baudaar ja. heeft dat pas uitgelegd op de radio. Op, ik meen op zaterdagavond. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ah, oké. Okay. Heeft hij ja. wel verteld. Oké. Okay. Ze hebben daar een bank, et cetera, in Vaticaanstad. En ga maar door. Ja. En daar kan hij dan blijkbaar... Met haar, hij met een hoofdletter. A ah. natuurlijk. <laughs> Zijn geld gaan halen, denk ik. Ja. Hè? Ja. Jij had ook nog een vraag staan, dacht ik, over goudvoorraad van Joop. Ja. Meen ik, hè? Nou, de vraag was niet van... Ja, de vraag was wel van Joop. Goed onthouden, zeg. Ja. Dacht ik, hoor. Ja, maar nou, hij is eigenlijk net beantwoord, maar... Ja, ik meen dat de Nederlandse bank daar een oorsprong in heeft. Ja, Heb die... ik Wellink ooit horen uitleggen? Ja, die... nee, het is volgens mij andersom. ja. De Nederlandse Bank heeft de functie van het, uh, uh, het, uh, het uh, uh, bijhouden van het goud overgenomen op een bepaald. Nou ja, goed, ik moet geen antwoorden gaan geven, want dan klopt het altijd maar half en dan krijg ik weer commentaar op. Ja, ja, ja. Afijn, dus, het woord ja. goudpariteit, dat kennen we allemaal, denk ik. En daar is het oorspronkelijk van afgemeten, aan afgemeten. Ja. Goudpariteit, hè? Ja. Dan heb ik nog een kort antwoord. Uh, jij had ook een vraag van mevrouw Nieuwenhuizen over de oorsmeergate. <laughs> Zit je echt mee te schrijven ook, uh, Frank? Ja, ik maak korte aantekeningen. Oh, heel goed. Ja. Oorsmeergate, hè? daar haalde je ja. hier de pers met oorsmeergate. Ja. Watergate-schandaal. Ja, fantastisch. Nou, ja. oren zuiver maken, ik kan het zelf in vier minuten. Maar, voor zover ik weet, heeft het college van zorgverzekeraars... daar een belangrijke stem in. Ter controle. Ah, oké. Okay. college van zorgverzekeraars, hè? Ja. CVZ, heel belangrijk. Het ja. college overkoepelend orgaan. Ja. Toch? Ja. En dan heb ik, denk ik, nog een laatste antwoord. De conserveringsmiddelen. Het woord, ofwel, dat kun je vertalen, antioxidanten. Ja. Dat is hetzelfde eigenlijk, hè, synoniem. Nou, anti betekent tegen ervoor zorgen dat er geen zuurstof bij de voeding komt. Ja. Ofwel bederf tegengaan. Is dat schadelijk? Baat het, dan schaadt het. Maar ons lichaam is natuurlijk dermate geëquipeerd ge ge eigenlijk, dat ze in staat is om, uh, hoe moet ik zeggen, een bepaalde mate aan gif zelf te, te verwijderen. Middels lever, et cetera, nieren en ga maar door. Ja. Ontgroeit het de functie? Dan krijg je dus toxische vergiftigingsverschijnselen, bloedvergiftiging, et cetera. Dus van nature hebben wij als het ware een barometer, thermobarometer, ja, in ons lichaam. Ja. Ja, dat heeft dan weer, nou laat ik het niet aanhalen, maar weer met koorts te maken. Onder andere, ja. Onder andere, inderdaad. Ja. Een signaal dus, hè? ja. Nou, nog meer, Frank? Nee, ik denk... Ja, zo heb ik het wel, denk ik. <laughs> nou, goed gewerkt, moet ik zeggen. Ja, dat is interessant, toch? Ja, precies. Ja. Ik ben blij dat we zo'n programma hebben. Oh, ik ook? Ja, toch wel. Nou, dan zijn er in ieder geval twee mensen. Astrid, hartstikke bedankt. Hier, hè, <laughs> Frank, heel erg bedankt heb. voor de bijdrage. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Emma. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Uh, ja, ik wilde een beetje uh, een antwoord geven over de pauze. Ja. Of hij nou, wel het pensioen uh, niet krijgt, want hij gaat natuurlijk een klooster in. En uh, ja, zover ik weet uh, moet je dan je geld afstaan aan het klooster zelf. Hij heeft ook helemaal geen geld nodig natuurlijk. Nee, dan niet meer. Maar nee. um, ja, dat is dan uh, 2.500. Voor een... Hij wordt dus dan dus bischop van Rome. En dan krijg je 2.500 euro. Huh? Maar ja, ik weet niet hoe de regels gaan daar. Of dus je het dan zelf mag houden of dus dat is wat afstaan aan het klooster. Ja, nee, precies. Dat is dan de volgende vraag. Ja, dat vraag ik me nu ook. He, wat jammer nou, hadden we hem bijna af kunnen ronden? <laughs> wordt er weer een nieuwe. Maar dat gebeurt vaker. Ja ja, ja, ja. ja. En uh, ik vroeg me af of uh, uh, dat HB-vraag al was opgelost. Ja. Oké, okay. Nou, dan heb ik daar niks meer over te ja. voegen. Ik weet niet meer wat het antwoord was. Nou, het was wel, het was niet. Hemaglobine wordt niet HG genoemd, omdat kwik al HG heet. Dat vond ik wel even, dacht ik. Oh ja. Ja, en je kan het dan ook nog uh, ongesatureerd en niet gesatureerd naam geven. Oh. Dus dan, uh, nee nou ja, dat is lastig. Oh, dat is, uh, dat, dat is een heel gespecialiseerd antwoord inderdaad. Zeg, Emma? Ja? Um, uh, er is een chat tijdens dit programma, hè? Ja. En, en de mensen op de chat die willen al een hele tijd heel graag Popi-Jopi horen. Oh, en, ja, en... maar dat was, dat was de vorige paus natuurlijk, hè? Dus dat, ja, euh... eigenlijk, maar ja goed, weet je, ik, ik draai altijd een plaat die gaat ja. over het onderwerp waar we het op dat moment over hebben. Dus dan begon jij over de paus. Ja, maar ik vind het, ik vind het, het was natuurlijk niet uh, lief bedoeld uh, tegenover paus Johannes Pouders. Ja, er zit wat in, hè? Het is natuurlijk een ja. uh, grappig bedoelde... Maar dan heb ik nog een ja, argument. Ja, Toch was het niet in die tijd toen hij naar Nederland kwam. Nee, er was een hoop over te doen destijds, ja. ja. En da daarom was de plaat natuurlijk ook een beetje... Controversieel. Um, uh, kritisch ook, ja. ja. Maar, uh, ik heb nog een argument. Want nou. ik, als je het over een muziek hebt op de radio... dan ja. zijn er altijd, nou, ik, zeg, ik denk vijf, zes mensen... die denken, oh ja, dat liedje, dat wil ik wel weer eens horen. Ja. Ja, nou ja, heb ik het erover ja. gehad, nou kan ik er eigenlijk niet meer onderuit. Ja, nee, je hebt natuurlijk nog wat oudere luisteraars. Wat vind jij? Ik vind uh, dat je het echt niet mag doen. Nou, dat doe ik het niet hoor. Nee, zo ben ik dan ook wel weer. Oh, ik wilde trouwens nog één ding zeggen. Oh ja. Want, uh, over welk onderwerp zoek ik er vast een plaatje nee, bij? Het gaat over jou. Dus, oh jee. Het gaat over jou. Maar uh, misschien kan je er ook wel een nummer bij vinden. Ja. Um, ik, wat ik, was, um, want ik luister heel veel radio. Ja. En uh, nou, ik uh, keek dus ook naar het nummer van jouw programma. En. Je bent blond. Ik dacht sowieso wel dat je een mooie vrouw was, maar ik dacht dus dat Emma. jij... Ja. Ja. Dit is, ge ja, is geen vraag, dit is een opmerking. Nee, maar ik dacht dus dat jij uh, een Niet... donkere huiskleur zou hebben. Oh, eerlijk? Ja. Oh. Je hebt gewoon, gewoon dat dacht ik, vond ik bij die stem passen. Echt waar? Daar. Dat heb ik nog nooit ja. gehoord. Nee, dan... Je bent nee, echt de eerste. Ja. Bedenk natuurlijk zijn beelden, hè? Bij ja, webcam. maar dat is ook... Het, dat is ook het, ik moet ook nog steeds een beetje wennen aan die webcam. Sowieso, omdat het nu na, namelijk tien over half vijf s'nachts is. Dat is sowieso niet... Ja, maar wie zet er om tien over half vijf een webcam uh, aan? Ja, dat is eigenlijk daar... heel onaardig, hè? In je bed liggen, zeg maar. Dat moet je ook niet doen. Dat uh, ja. neemt magie weg. En dat uh, ben ik ook op tegen. Ja. Maar ja... Aangezien ik zoveel tegen ben, dan draai je dan vanaf het nummer gewoon. Ja, misschien. Ik maak er zoveel mensen blij mee. Ja, toch? Zullen we gewoon doen? Ja, dat is goed. Ja, ik geef jou weer de opening om te zeggen, nee, doe toch maar niet. Nou, laten we gewoon popiopia draaien, dan zijn we er ook weer vanaf. Henk Spaan en Harry Vermeegen, dankjewel Emma. Oké. Goeienacht. Hoi. Dan zijn we vanaf Popie. Iopie was dat van Spaan en Vermegen natuurlijk. Peter Ankersmit. Hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Ik dacht ook dat jij een beetje donker was, totdat ik hoorde dat je blond was. Nou, wat, nou ja, maar het maakt natuurlijk ook helemaal geen moer uit. Dat is het mooie van radio ja, eigenlijk. Ja, ik heb ook geen kabel of zo, dus ik, hoef, ik heb ook geen behoefte om het te bekijken. Hoeft het dan ook dan gewoon mij. niet te weten. Ik luister een <laughs> jaar en dan krijg je... Nee, maar je hoort iets en dan je hoort iemand praten en dan krijg je een indruk. Ja. Dat is wel grappig toch? Maar ik heb ook echt een radiohoofd. Ja, oh ja, is dat zo? Ja, ja. ik heb een heel mooi hoofd is voor de radio. Ja. Oh. <laughs> Oké. Okay. Maar daar belde uh, je vast niet over. Ja, oh, uh, de wijn. De wijn miste ik iets. Ik hoorde een tijdje geleden op uh, dagradio, daar luister ik ook af en toe naar. Mm -hmm. Ik meen dat het Ilya Gort was die vertelde: als je een fles wijn openmaakt en je neemt een klein uh, glaasje uit, of een slokje eigenlijk, je proeft hem. Ja. En dan zet je hem weg en de volgende dag doe je het weer. Ja. En dan moet je niet te, niet te grote slokken nemen, want dan, als die wijn 80 jaar houdbaar blijkt te zijn, dan heb je daar, is die na 80 dagen nog lekker. Okay. Dus op een gegeven moment, elke dag, je laat hem openstaan, elke dag proef je hem. Ja. Als die dan niet meer lekker is, dan is het dat aantal dagen, bepaald aantal jaar dat je hem weg kan leggen. Ja, maar... Dan moet je dus is die, als, als als je en hopen dat hij er nog. Ik wou net zeggen, want dan heb je 80 slokjes gehad? En dan denk je, nou die is lekker nog steeds, die ga ik wegleggen. Maar dan zit er ja, niks meer. in. als naar de slijter is, die uitverkocht. Ja, ja want ja. het is een goede wijn. <laughs> Heeft dus, iemand ja. sneller 80 slokjes genomen? Ja, ja, ja, ja. Maar maar, dat, maar, dat hoorde ik. Maar dan, het is toch ook altijd zo dat je dan uh, dezelfde lichting eigenlijk niet kunt vertrouwen, zeg maar. Of dat je dezelfde. Uh, wijn niet kunt vertrouwen omdat die net weer van een andere lichting is, dat soort toestanden. In een andere lichting zal het uh, anders zijn. Maar van dezelfde lichting kan het waarschijnlijk alleen uh, fout gaan als er iets in de kurk niet goed is. Of oh. een vuiltje in een fles of iets. Nee, ik weet niet, maar ik drink eigenlijk alleen maar slobberwijn. Dus, uh, ja, uit van die, uit van die papieren weer, pakken. Ja. Precies, met <laughs> een plastic zakje en een kraantje. En het ja. maakt niet uit hoe lang je die weglegt, want, uh, weglegt, want het smaakt gewoon nee. altijd een beetje naar schoonmaker zijn krijgen ze bij mij de kans niet om te liggen. <laughs> Dankjewel, Peter. Ja, ja oké. Okay. Heb ik nog een vraagje misschien? Ja. Ik ben, ik, uh, meestal uh, wacht ik even tot Timo belt. <laughs> maar Timo die zei twee weken geleden dat hij uh, asperger had. Hè? Ja. En dan uh, uh, schijn ik autisme te hebben. Oh. Ik heb dus geleerd of zo of gehoord dat iemand met asperger, die kan iets heel goed. Nah, nee, dat is... Nee. Toch? Die, die, nee. die, dat is een vorm van autisme. Nee. Waarbij je dan in een, een, een of andere specialiteit hebt. Zoals bijvoorbeeld Wayne Ja, nee. Dat ja, is, die nee. heeft dan ook een beperking. Dat, dat, dat, dat zie ik bij Timo niet. Want, ja. uh, dat, tenminste, dat, dat verneem ik niet. Maar mijn, ik was nieuwsgierig naar als je hem straks spreekt. <laughs> als hij waar belt niet altijd, hè? Nee, dat weet ik. Maar ja. dat wel meestal. Ja. Ja. Ja. Of hij dan ook een, uh, iets, iets heel goed kan. Ja, maar, maar volgens een mij een heb zin. ik dat wel eens gevraagd, maar, maar um, dat is wat jij, wat jij zegt is, ik weet niet of ik dan een goede term gebruik, maar de idiot of de idiot savant, de... ja, maar dat is dus als je autisme hebt en, en dus iets heel erg goed kun, kan, inderdaad zoals Reenman dus, als er een doosje lucifers op de grond valt, kan hij meteen zeggen hoeveel het er zijn, Dus kan extreem goed rekenen of tellen, of... maar... Maar, dat, maar asperge, asperge is gewoon een vorm van autisme. En dat is volgens mij niet een... Uh... Uh, okay. Er zijn dat... vele, vele vormen. Van. Ja, en asperge is volgens mij dat je uh, wel een hoge intelligentie hebt. Oh. Of oh, een hoge IQ. Nou, ik, heb, ik heb nul fout op een IQ-test gehaald, dus dan zou ik daar ook wel... Misschien... Maar was dat de BNN-IQ-test? Nee, de Mensa-test. Oh, nou, dat, dat telt... nou ja, wie, wie weet... Hij ja, was met een juffrouw en een psychologe erbij en zo. Dus... Oh, dan zit het wel snor. Het is dus een echte test, hoor. Er zat ook geen tekst in die test. Het is alleen maar uh, gepuzzel. Hmm. dus is een echte ja. test, hoor. Nou ja, dan kun je in ieder geval ook dingen... Dat, dat scheelt. kan ik in ieder geval, ja. ja. Goed, dat, dat, is, is, dat is fijn. Maar nou, mocht uh, Timo nog, uh, nog bellen, dan kan hij uh, deze vraag ongetwijfeld onthouden en beantwoorden. Dus ik zeg... Uh, ja, want hij weet nog gewoon heel veel. Hij kan wat hij weet ook goed, uh, goed vertellen. Meestal wel, ja. ja. Okay. Dankjewel, Peter. Ja. Ook bedankt. Goedendag, Dag. Rutger. Hey, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Rutger. Ik had uh, een vraagje, ja. en dat gaat over helium. Ja. En dan uh, wel heliumgas. Ja. Ik vroeg me af, van waar komt dat spul vandaan? <laughs> en dat niet alleen de vraag eraan gekoppeld is van, als je dus helium, wat dus vaak in ballonnen zit en dat soort zaken. Ja. Als je dat inhoudt, dan krijg je zo'n Donald Duck stem. Dan kan je met je zo Ja. <laughs> dan vraag ik me af van, hoe, hoe, hoe is dat mogelijk? Wat, hmm. wat gebeurt er met je stembanden op, ja. op de een of andere manier? En waar komt dat ja. helium vandaan? Want kijk, het is, het is niet, het is, het is, eh, volgens mij niet een, uh, een, een natuurlijk gas, net zoals aardgas. Het komt uit Groningen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. sorry. <laughs> dat is flauw. Het <laughs> ja. zelf heel ja, leuk, maar is echt, <laughs> het slaat nergens op. Ja, Nee, een goede vraag Rutger. Waar komt helium eigenlijk vandaan? Ja. En wat doet het met je stembanden? Ja, dat je, ook, je zo gaat praten? Ja, is ongetrouwd. Ja. En ook waarom? Ho, hoe het kan dat je daar zo'n van bronend stem uh, ja. ja. Ja, ik heb het wel. eens geprobeerd, maar het is, het, ik vond het ook heel eng, want ik dacht als dat, als dat het gevolg is op je stembanden, is het dan niet gevaarlijk omdat waarschijnlijk. Uh, ik heb het gisteren zijn. nog uh, met mijn kleindochter die had zo'n ballon. Ja. En. Uh, nou, toen heb ik ja, dat. Ik denk dat op den duur. Dan wordt dat steeds slapper. Hè? Op de een of andere manier verliest het toch gas. Ja. We hebben gezegd van. Ja, die ballon die wou ze wel graag bewaren. Want dat was een. Uh, een een uh, afbeelding van zo'n smiley, zeg maar. Ah, oh, ja. En we yeah. hebben gezegd van. nou, Dan ga, gaan we het voorzichtig loshalen. En yeah. dan ga ik dus wat van dat spul inademen. En dan moet je eens opletten. Ja. Yeah. Uh, zij is twee jaar ja. en uh, dat had ik ook gedaan en toen had ik dus, uh, ik ben uh, dus uh, aan het praten gegaan. Ja. Nou, zij kwam niet meer bij. Nee. Dus, nou, zij had last van een ander gas het lachgast misschien, ja. maar zij, van zij kwam niet meer bij. Dus, en zodoende vroeg ik me af van ja, hoe zou dat nou, hoe zou dat dan nou mogelijk wezen? Ja. we daardoor vervormen? Ja, dat is een goede vraag. Maar nou ja, ik kan hopen dat er iemand is die dat ook een beetje kan uitleggen. Ja, het is vrij uh, chemisch, natuurlijk, tenminste, dat elkaar. Maar ja, het ja, doet dat... iets met je stembanden, ja. maar wat, dat weet ik ook niet. Nee. nee. Nou, wacht af. Nou, uh, dankjewel, Rutger. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer! Ja, is goed! <laughs> Het is nu al Dag. leuk. Het is echt helium. Dag. Ik ga eens even een crypto voordragen. Ik ben een beetje aan de vroege kant, maar ik heb er gewoon opeens zin in. Um, even denken, want ik heb er twee. Um, num, num, num, num, num, num. Mm, ja, ik doe deze. Voor Gerrit Hiemstra is het bijna vijf uur oud. Voor Gerrit Hiemstra is het bijna vijf uur oud. Uur oud. En de oplossing moet bestaan uit vijf letters en die kan doorgegeven worden via 0800 1121. Dus 0800 1121. Jasper. Ja, hallo uh, uit Amsterdam. Dag. Uh, het uh, helium-stemmetje. dat, oh, ik dat is nou uh, ja. ja, laten we lekker wakker blijven actief. Ja. Het, het komt dat dat helium die wil heel graag uh, snel opstijgen. en ja. De stembanden zijn twee spiertjes die zich uh, samentrekken en openmaken op het moment dat ik nu ook praat. As we speak, weet je, dat is... Uh, maar als er helium doorheen gaat, dan gaat het opeens heel erg hoog. Want <laughs> hey. wil die helium die wil eruit komen. Maar, maar dat doe je heel knap. Maar, <laughs> ja, <laughs> ja, ik heb het wel eens gebruikt. Ja. Maar volgens mij is het beryllium, ik weet niet zeker of het beryllium is, dat is het tegenovergestelde. Wauw. Maar dan moet je wel, uh, dan moet je wel aan je voeten hangen om het weer uit je longen te krijgen. Oh, ja. Want, want dat daalt in, zeg maar. Het oh, dus, heel eng. Ja. Het is een edelgas. En het uh, kan gewoon gemaakt worden. Dus waar komt het vandaan? Het, het is een scheikundig proces, net zoals die, uh, waterstof en dat soort. Uh, Dingen. Gewoon een puur kunstmatig uh, iets. Ja, het ja, ja, is wel <laughs> altijd een puur, uh, puur wiskundig en scheikundig uh, proces. <laughs> ja, waarom, waarom kan je zo'n hoog stemmetje krijgen? Daarom. Het is. Uh, ja, Heliumballonnen helium ook, die, die schiet als een pijl in de lucht. Nou ja, ze gaan in ieder geval omhoog. Ja, ja nee, het uh. lijkt me heel gek. Ik bedoel, als, als je gewoon. Ja, je weet het wel het als, je, als je een verjaardagspartijtje hebt en je gaat ze opblazen. Dan, dan, dan, dan hangen er allemaal van die of te hangen, dan liggen er allemaal gewoon ballonnen op de grond. Maar ja. als, als je de helium in doet, dan heb je een, een heel plafond met leuke gekleurde ballonnen. Ja. Dus het stijgt op en eigenlijk zegt het ook meteen van de stem moet hoger op, hoger. Ja. Kijk, dankjewel. Oké, okay, succes verder. Goeie Doei. Doeg. 0800-1121. Uh, we hebben zo dadelijk nog een uur te gaan hoor, in nachtzuster. Maar ik vind het altijd fijn als er over alle vragen wel iets gezegd is. Dus ik neem ze nog heel even door. Uh, Bert, die zit in Spanje. En zijn uh, vrouw die komt wel eens met onbetaald verlof naar hem toe. En dan krijgt hij partnertoeslag. En hij vraagt zich af hoe dat eigenlijk kan. Want ze verdient best aardig. Dus hij denkt dan dat het is helemaal niet nodig is als zij onbetaald verlof heeft gekregen... om dan toch partnertoeslag uit te betalen. Hoe zit dat? Als iemand dat weet, 0800-1121. Ik krijg heel veel goedbedoelende mailtjes over de Borat-film. Dat was een uh, film waarin heel veel bekende mensen meespeelden... maar eigenlijk ook een beetje voor de gek werden gehouden. En André vroeg zich af of ze dat wisten, of ze in een film waren beland. Ik krijg daar veel mail over, maar ik vind dat voorlezen altijd zo... Uh, nou, het lijkt me uh, voor jou thuis heel onprettig. Dus mocht je weten hoe het zit... En daar iets over kunnen vertellen, bel dan even, dan kun jij het vertellen. Is voor iedereen leuker. 0800-1121. Rob wil heel graag weten of er nog een econoom wakker is... die uh, nachtmerries heeft van de plannen van het kabinet... om weer verder te ver, uh, bezuinigen. En mevrouw Van der Poel wilde dus meer weten over conserveringsmiddelen. Is al wel iets over gezegd? maar zij vroeg zich dus af... wanneer dat schadelijk voor je werd. Yvonne wil meer weten over de heilige scholastica. Waarom is zij heilig verklaard... Um, Peter belde dus net over Asperger. Daar hebben we Timo voor nodig. Dus uh, Timo, mocht je wakker zijn, bel even. En Rutger de Vos zojuist over helium. Nou, die vraag ze eigenlijk door Jasper zo goed als beantwoord. Dus 0800 1121 als je nog iets bij wil dragen. Patrick, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, is ook goed. Ja, ik had eigenlijk een vraagje over griep. Griep, ja. Geleden week hebben uh, jullie ook al iets over griep gehad. In ja, het programma. ja. Uh, alleen mijn vraag is: ik heb nooit griep, dus ik weet niet wat het is. Is dat ook mogelijk? Is, uh... Zijn er bepaalde lichaamstoffen of zo die dat tegengaan? Of... Wil je nu weten waarom jij nooit griep krijgt? Ja, of dat er meerdere mensen immuun of zo zijn, want vorige week ging het erover dat het bij mannen wat heftiger was dan ja. bij vrouwen. Ja. Uh, maar ja, ik zeg: ik heb het nooit, eigenlijk. Kun je van het, het maar is. dan heb je gewoon een ontzettend goede weerstand, Patrick. Ja, ja, maar ja. Ik kan niet echt zeggen dat ik supergezond leef, dat had niet wel, maar Oh. Eet je heel ja. veel sinaasappeltjes? Nou, ja niet echt veel. sap wel, maar... Nou. Maar ja, zeg ik, eh, op z'n tijd een biertje, een sigaretje, eh, de hele week in de vrachtauto. Dus ja, veel ging ook niet. Dan, dan, dan, dan zal het niet aan liggen, denk ik maar. nee nou. Maar ik weet niet of dat, uh, of dat bepaalde stoffen in je lichaam zijn die daar gewoon uh, helemaal tegen kunnen gaan. Ja, nou ja, de, de, volgens mij heeft het gewoon met je immuunsysteem te maken. Maar ja, het, het is altijd een, niet aan mij om een antwoord te geven. Dus ik zeg 0800-1121. Ja, ik ben benieuwd. En uh, uh, uh, een goede gezondheid gewenst, hè Patrick? Ja, hetzelfde <laughs> ja. van Oké, okay, goedenacht. Hoi. Hoi. Bakker Johan, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Al het brood alweer in de oven? Bijna. Ah. Kwartiertje dan, ja, gaat het eerste erin. Echt waar? Ja. Ik vind je rijkelijk laat vandaag, of ligt het aan mij? Ik ben rijkelijk vroeg vandaag. <laughs> oh. Dat betekent dat ik al heel erg veel andere dingetjes klaar heb. Dus. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dus, ja. euh, nee, ik was vrij vroeg bezig. Oké. Okay. Nou, maar gaande ja. jouw programma... Ja. En dan hoor ik net de crypto. Ja. En toen hoorde ik jou zeggen, Gerrit Hiemstra. Ja. En toen zei jij van: De oplossing moet bestaan uit. En toen heb ik meteen al, riep ik hier al door de wakkerij, vijf letters. Oh, je wist het al. Ja, tuurlijk, als je zegt Gerrit Hiemstra, 1 maart, meteorologische lente, ja. Ja, ja inderdaad, want voor Gerrit Hiemstra is het uh, bijna vijf uur oud, was de opgave. Precies. Vijf letters, inderdaad, en dat is. Lente. Lente, dat is inderdaad helemaal goed. Ja, eigenlijk, ik zei het vandaag nog, de crypto wordt steeds meer raad wat er actueel is. Ja, daar heb ik, ja ik had ja. wel andere dingen bedacht, maar wat actueel is. Maar, um... Ja, jij dacht nog paardenvlees, maar dat past niet. Nee, en Michael Bogert, en ik had ja, bezuinigen, en ik had uh, Dijsselbloem. Maar ja, pak dat maar eens in een crypto, dus dat is ja. uh, best moeilijk. Nou, dat, dat kunnen Eline en Mieke die de crypto's maken allemaal hoor, dus uh, hou op schrijf. uit. Maar de laatste week zijn ze best makkelijk. Ja, maar dat geeft ook niet. Mm. Toch? Dat is ook wel eens leuk. Nee, maar oh, vroeger, ja, nou praat ik uh, vorig ja. jaar. Toen duurde het wel eens ooit een, uh, nou, een klein uurtje. En dan net, net voor zes uur werd het pas opgelost. Oh ja, nee, daar zit wat in. Hé, hey, Bakker Johan, we gaan naar het nieuws. Nou, succes ermee. Fijne dag, hè? Ook zo. Geniet ja, van de lente. Doe we. Doe. Doei. 0800-1121.